In Dorp heeft de politie op een verwarde man geschoten. Hij zou het personeel van een autobedrijf hebben bedreigd. Op het moment dat de agenten bij het bedrijf aankwamen, liep de man naar buiten. Een politieman probeerde hem met pepperspray rustig te krijgen. Toen de man weg wilde rennen, werd hij in zijn been geschoten. De man is aangehouden. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de verwarde man het personeel van het autobedrijf bedreigde. Bij een brand in een winkelcentrum in China zijn 17 mensen om het leven gekomen. Negen anderen raakten gewond, onder wie een brandweerman. De brand brak uit op de vierde verdieping van een ware huis in de zuidelijke provincie Guangdong. Meer dan 200 brandweermannen hadden zes uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Volgens Chinese media zijn negen mensen aangehouden.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 Zo, zo, zo, zo, zo. Nou dames en heren, we zijn er. Het is vier uh, uur geweest en uh, we staan aan het begin van maar liefst 25 uur live radio. Nou, er zijn hier een heleboel mensen in de, in de studio. De dus jongens, ik stel voor dat we even aftellen met z'n allen vanaf vijf en dan gaan we los. Dus het is vijf, vier, drie, twee, één, los! Ja, hartstikke leuk, dames en heren. Fantastisch, het is hier hartstikke druk in de studio. En uh, het wordt dus vreselijk gezellig. Mocht u dus ook zin hebben om even te komen kijken bij ons... nou, kom gerust. Uh, hapje, drankje, alles is klaar. Uh, er zijn hier alleen maar gezellige me mensen. Uh, Rob van der Velden is binnen. Dat is een hele beroemde man bij CFM. De enige echte, hè? De enige echte Rob van der Velde, die is er ook. Maar uh, we hebben ook een aantal uh, belangrijke mensen. En uh, aan de tafel zitten gemeenteraadsleden, wethouders, de voorzitter is er natuurlijk aanwezig... En straks komt ook onze burgemeester Niek Meijer. Die komt nog langs. Maar hoe laat dat precies zal zijn? Dat weten we niet. Dat nog. weten we nog niet. Nee, nee, dat weten we nog niet. Hij zit op een conferentie. Wie gaat er nou op een dag je in Zandvoort draai door? In jubileum ga je dan? Naar... Ik dacht, een conferentie. Wie doet dat nou? Zo is dat. Ja, het duurt, uh, tot, duurt tot vier uur, heb ik begrepen. Hij is voorzitter, dus hij, hij kan niet zo weglopen. Nee, dat, dat kan niet. Kan nee, dat kan natuurlijk niet. Uh, aan, techniek... tafel, aan tafel ook uh, Kees uh, Mettes. Hij is fractievoorzitter van, de, van het CDA. Elisabeth Chalak, Zij is uh, sinds uh, 16 december is zij wethouder... en zij vertegenwoordigt de oudere partij Zandvoort. We gaan straks met ze praten. Evenals met Niek Meijer, natuurlijk. De techniek wordt verzorgd door Maurits Mulder en Hans Wassenaar. Ja. Yeah. En de heerlijk. Laat je laat maar schuiven uh, De presentatie is in handen van mijn collega Shannon En natuurlijk Ruud Jansen. Ja, helemaal. En de catering is in handen van uh, Marja. Hè. Van Juf-Janny, hè? is heel Janny. belangrijk vandaag. Het enige was er vandaag mee komt, dus een bak lava. <laughs> Ah, ah. Nou, dan moet ik denken. Dit bestaat nu 25 jaar. Dan denk je terug aan de trein. De, de lavalampen. Ja, dat ja. is meer dan 25 jaar terug eigenlijk. Maar is dat zo? Ja, dat is de jaren 70. Lavalampen. Lavalampen. Oké. Okay. Een nou, Mar uh, marathon-uitzending, Ruud. Heb jij wel eens een marathon gelopen? Of? Uh, ja. <laughs> Ik heb, uh, ik heb een hele belangrijke marathon. Dat is ja. vanaf de deur naar de bar en terug. Ja. En dat heb ik ongeveer 200 keer gedaan. Dus dat is een marathon. Ja, Halve marathon. Halve ja. marathon. Goed. Nou jongens, we gaan even een muziekje doen. En dan gaan we zo met mensen praten. Want dat is heel gezellig. We maken er gewoon een gezellige boel van. Jawel. Maar we beginnen even met een lekker muziekje. Als tenminste de computers wil werken. En dat doet hij. Jealous.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 Closer than your shadow Oh, I'm jealous Of the wind Cause I wished you The best of All This world Could give And I told you When you left me There's none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 Been with you. I'm wondering who you lay next to. Oh, I'm jealous of the night. I'm jealous of the love, the love that wasn't here, gone for someone else to share.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 Right behind the smile Vele radiostations zullen jaloers op ons zijn, dames en heren. Om te beginnen, omdat we hier natuurlijk een prachtige studio hebben. Sinds 1 juni 2013, om precies te zijn. En. Uh ja, dat is natuurlijk geweldig. En uh, we hebben een heleboel gezellige mensen hier in de studio. En Shell gaat straks even met een paar raadsleden en wethouder praten. Maar we gaan eerst even plaatje draaien voor onze mevrouw de voorzitter. Ja, want zullen we de voorzitter even formeel feliciteren met het jubileum? Dat, is, dat, uh, u bent, dat vind ik wel uh, leuk eigenlijk. Ja, uh, ja we gaan de voorzitter even formeel filosoferen. Mevrouw Keuringsen, uh, uh, zullen, we even, zin, bij zullen, de we, microfoon zullen we even zingen voor haar? Ja, uh, uh, ja. She lived in a boathouse <laughs> Down by the river Everyone called her Pretty, Pretty Belinda. Belinda Nou dat is eerlijk. Ja. Uh, ja Belinda uh, uh, Chris nog, Andrews was dat nog, nog niet zo lang voorzitter Nee nog niet zo lang Maar dat uh, sinds Ik denk afgelopen september daarom ja. uh, Daaromtrend En ho hoe voelt het Goed, hè? Gezellige Ik zal met mijn neus in de boter, ja, natuurlijk. Ja, helemaal, helemaal, ja goed. helemaal goed. En wij hebben voor jou een speciale plaat uitgezocht. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Daar, daar komt ie. Zet jij het schuifje open, Ja? Ja? Ja? Ik vind, ik vind Belinda zo lekker te ja, Heerlijk. Ik ben helemaal gek van Belinda. Heerlijk gewoon. Geweldig. Prachtige plaat van Chris Andrews. En uh, ja, ik zei het al, het is gezellig druk in, uh, in onze studio bij CFM. Ik zie het voltallige is aanwezig. En uh, ik zie nog veel meer moois uh, rondlopen. Het loopt hier uh, helemaal rond vol uh, met uh, pers eigenlijk ook. hè? Ook Ja, ja de, de pers, pers is er de ook. Televisie. He, de NOS is er. Dan komen we nou op televisie, Maurice. Of ja, ja, bijna. De ja. jongens van de Techniek zijn druk bezig om uh, de livestreams uh, op kanaal 40... Uh, te planten. Nou, ja, helemaal mooi. En, het is, uh, en de sport is dat ze dat doen. Dus, ja, dat is prachtig mooi. Geef eens even nog een tijd RTL, natuurlijk. RTL 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Dat kun is ook aanwezig Ja, ook Radio Tingold. Ja, zo is dat. Maar we hebben een aantal belangrijke mensen aan... Uh, de tafel zitten en Charl gaat even met ze praten. Ja, luisteraars, en, uh, ja, 25 jaar ZFM, dat is niet zomaar iets. En waar wij natuurlijk heel erg benieuwd naar zijn... ...hoe het, uh, hoe het gemeentebestuur, hoe het leven van het gemeentebestuur... ...aankijken tegen de lokale radio. Wat is het belang van de lokale radio voor het bestuursorgaan in Zandvoort? Ik zal eerst nog voor de luisteraars even uitleggen hoe dat nou precies in elkaar zit. Sommige mensen denken, ja, de burgemeester is de baas. Dat is niet zo... Dat is de gemeenteraad, dat is het hoogste orgaan van de gemeente. Vervolgens uh, is er natuurlijk het dagelijks bestuur. En daar neemt de burgemeester aan deel, die is daar voorzitter van. De wethouders zitten, daar, zitten in dat dagelijks bestuur. Ja, en die, die zorgen dus... Uh, ja, dat het beleid wat de gemeenteraad uiteindelijk heeft vastgesteld... en wat via gedeputeerde staten ook allemaal goedgekeurd is... en zo de begroting, dat dat allemaal goed uitgevoerd wordt. Nou, twee mensen, twee belangrijke mensen hier aan tafel. Kees Mettes, hij is fractievoorzitter van het CDA. En een kersverse wethouder, mag ik toch wel zeggen. Want vorig jaar, vorige maand, nee, twee maanden geleden alweer, 16 december... is zij geïnstalleerd hier in de, in de gemeenteraad. Welkom aan tafel. Ja, we komen hier graag. Nou... <laughs> Eh, wat ik eh, van u graag zou willen weten, eh, in de eerste plaats van... Eh, hoe kijkt u aan tegen de lokale radio als gemeentebestuurder? Is een must. Uh, het... en ja, uiteindelijk hebben de vrijwilligers uh, uh, dit groot gemaakt. En ze zijn er ook in geslaagd dus, om het uh, raadsbreed uh, belangrijk te vinden. Want ja. Uh, ja, het is nog niet zo lang geleden natuurlijk dat uh, de raad volledig gezegd heeft... Van, dit moeten we behouden. En daar zetten we ook wat geld tegenover. Betere huisvesting, betere apparatuur. Ja. Dus dat is iedereen gedragen. En ja, uiteindelijk komt zoiets, omdat jullie goed aan de weg getimmerd hebben. Ja. En ZFM wordt aan de weg te timmeren, is van zand voort. Ja. Nou is het uh, zo dat is het zo, want u heeft het over, over financiën, middelen ook en zo. Uh, die zijn beschikbaar gesteld door het Rijk aan, aan de gemeente. Uh, vroeger kon de gemeente zeggen van nou een deel van de financiën voor de lokale radio. dat stoppen we in de algemene middelen en daar doen we andere dingen van. Maar tegenwoordig is het zo dat per inwoner een bedrag beschikbaar is. wat volledig naar de lokale radio gaat. Uh, wij proberen daar natuurlijk uh, uh, ons uiterste best te doen. om dat de moeite waard te laten zijn. niet alleen voor de mensen die luisteren naar de radio. maar natuurlijk ook voor het gemeentebestuur. Eigenlijk zouden we het heel leuk vinden. als u bijvoorbeeld op een, op een dag is vrijdag. dan hebben we hier altijd een uitzending tussen 5 en 7 en, uh, uur s avonds. Uh, om, om dan af en toe eens hier uh, aan te schuiven aan tafel... om te praten over de belangen van de burgerij van Zandvoort... die u vertegenwoordigt. Ja, nou, ik, uh, als er een uitnodiging is, dan uh, aanvaard ik hem. Ik ben hier al eens eerder geweest. Ja. Het punt is dan wel dat je dat vaak doet voor de verkiezingen. Ja. En, uh, maar je hoort het natuurlijk ook daarna te doen, er tussendoor. Dus uh, uh, ik pak de uitnodiging aan, hoor. Ja, en hoe is het met uh, mevrouw de wethouder? Hoe het met mevrouw de wethouder? Mevrouw Heel goed. De, uh, mevrouw Lisbeth Tjalk... Mag ik Lisbeth zeggen? Ja hoor. Ja, ik ben Charles, dat is ook makkelijk. Net als de prins van Engeland, Charles. Ja. ja. <laughs> um, uh, hiervoor, uh, voordat u wethouder werd, was u al actief in de, in de politiek? Uh, nauwelijks. nauwelijks. Nauwelijks. Nauwelijks. Want hoe is, dat, hoe is dat allemaal zo gekomen dat u uiteindelijk uh, wethouder bent geworden? Uh, nou, eerlijk gezegd is dat nooit uh, iets geweest wat ik echt wilde. Oh. Nee, nee, ik zat al zeven jaar samen met mijn echtgenoot permanent vakantie te vieren. <laughs> okay. En uh, we ja. hebben wel een uh, aantal keren op OPZ gestemd. Ja. En uh, de berichtgeving in de krant ja. en wat er allemaal gebeurde. Ja. Toen heb ik op een gegeven moment gedacht, ik ga me aanmelden. Ik bedoel, ik wil... Uh... En u was al lid van, van de Oudere partij Zandvoort? Ja. ja. Daar was u ook actief in? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee, nee, ik was zo'n zo half slapend lid. Oké, okay, maar u volgde wel, uh, zeg maar, wat er allemaal gaande was. in Nou, Europa. ik heb, de, we wonen al zo'n jaar of 35 in Zandvoort. Ja. En in de loop der decennia ben ik een aantal keer in de raad geweest. Ja. Met name in verband met uh, ruimtelijke ordeningszaken. Dat zeg je. maar, uh, ten tijde van het uh, bouwen of uh, hoe hoog het zou worden... Die, Taart van Vliering gaan, daar aan de kop van de boulevard. Oké. Okay, In uh, ja. het kader van de midden boulevard... Uh, alle problematiek rondom de wind in de Kerkstraat... als je iets op het Badhuisplein zou neerzetten. Dat soort onderwerpen. Ah, Oké. Okay. Nou, uh, uh, aan u dezelfde vraag als aan meneer Kees uh, Mettes. Uh, uh, hoe kijkt u aan tegen het, uh, het feit dat we lokale radio hebben? En wat, uh, hoe, hoe, hoe belangrijk vindt u dat voor, voor, voor de Zandvoortse burger... maar ook voor het gemeentebestuur? Nou, ik heb uh, vlak nadat ik geïnstalleerd was... ben ik geïnterviewd. Ja. En dat vond ik ontzettend leuk. En ja. ook uh, goede vragen. Ja. En uh, op zich, uh, we hebben binnen BMW gezegd van: uh, wat ons betreft, zouden we graag ook als wethouder wisselend. Ja. om de twee maanden geïnterviewd willen worden. Of ja. iets mogen toelichten ja. over een van de onderwerpen waar we mee bezig zijn. Ja. Dus ja. ja, dan vinden we het hartstikke belangrijk, anders zou je dat niet doen. Ja. Maar, maar bent u er ook voorkeur van dat er bijvoorbeeld ook af en toe eens een, een uh, raadslid binnen, binnenloopt? Ja, helemaal. Ja. Helemaal. Want, ik denk dat de politiek toch nog steeds ver afstaat van de gemiddelde zandvoerder. Ja, maar met, met lokale radio hebben ze juist de kans om daar een verandering precies, in aan te brengen. ja precies. Ja, dus en, u, u, uh, is er wel sprake gekomen al in de raad? Dat, dat u, weet dat, ik niet. Dat weet, niet, niet in mijn tijd. Nee, nee, nee. Maar ja, ik zit er nog maar heel kort. Ja. <laughs> ik kijk even meneer Kees Metters aan. We hebben natuurlijk een prima pleitbezorger hè? in de gemeenteraad zitten. Dat is onze eigen voorzitter, want die, ja. die zit er ook in. Ja, natuurlijk. En, en ja. Daarom is, misschien is ze daarom wel voorzitter geworden. Hè? Ja, dat, dat zou zomaar kunnen. Dat zou best wel is natuurlijk, natuurlijk belangrijk om ja. binnen maar, de politiek in ieder geval contact te hebben. Ja. Nee, maar... Het, het, het, ja. Oké. Okay. Ja. Goed, um, in ieder geval hartstikke fijn dat u, dat u er even was. Uh, we gaan straks even verder praten. We gaan eerst even weer een leuk muziekje doen. Want anders dan, uh, wordt het een praatprogramma. En uh, het moet ook een beetje feestelijk blijven, toch jongens? Ja. Zo is dat, zo is dat. Hé? Huh? Dat blijft niet, jongens, Hallo? Ik zei, het moet ook een beetje feestelijk blijven, toch? Ja! Yeah. ja dan, pieren, Dit is ZFM. 25 jaar. ZFM. CFM in Zandvoort. GFM. En jij bent erbij. GFM. Nou, daar komt hij dan. Er is een liedje uit uh, de volgende week... in première gaande film 50 Shades of Grey. Ellie Calding en dat heet Love Me Like You Do. You're the light, you're the night. You're the color of my blood.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 Hallo, ja. zijn, zijn we weer in beeld? Ja. ja. Nou, ik drukte op een verkeerd knopje. Jij drukt op een verkeerd dat knopje. Moet je ook niet maar. doen, hè? Wat speelde ja. dus er zojuist, Dat was Ellie Golding. Ja. En uh, Ellie Golding die heeft een liedje gemaakt. Dat heet Love me, like You Do, Maar ik drukte hem per ongeluk weg. Ja, ik ben ook zo nerveus van al die mensen die hier zijn. Ja. Zo'n nerveus. ik zit te trillen. Ja. Maar um, ja, dat was... Uh, maar, er is ook, die, die meneer daar die vroeg of ik een stukje klassieke muziek had. Klassieke muziek? Nou, dat hebben we ja. toch van alles in huis? Ja, toch? Ja, zeker weten. Nou, zullen we onder zijn, onder zijn gesprek dan een stukje klassieke ja. muziek zetten? Dat, uh, dat, uh, dat moeten we eventjes de, te de, te de technici aankijken. Ja, wat, is, wat is er? Uh, toch, maar, die de meneer wilde de graag football. klassieke muziek. Ja, nee. Dus ik heb even die klassieke muziek eronder gezet. Oh, heerlijk juist. Ja. Ja. Heb je nooit van gehoord? Had nee, jawel, ja. nou. wel. Ik Heb wel, hoor. De ja, luisteraar is wat uh, inmiddels weer aangeschoven. Uh, meneer Ruud Zandbergen, hij vertegenwoordigt D66 als raadslid. En meneer Willem Paat, hij is uh, fractievoorzitter van uh, Sociaal Zandvoort. Welkom u, uh, u beiden hier in... Uh... Ja, dankjewel. Gefeliciteerd ja, met uh, jullie uh, kwart eeuw, hè. 25 jaar bestaan. 25 jaar zie je hem Zandvoort, dankjewel. Uh, ja. Ik ga maar eens even wat, wat actueels vragen, want uh, nou, wat we allemaal weten is dat... Uh, de gemeente sinds 1 januari verantwoordelijk is geworden... voor allerlei taken die voorheen bij het Rijk lagen. En dan heb ik het met name over de wetmaatschappelijke ondersteuning... de hele kwestie van de zorgaanbieding... Uh, waar ja, landelijk nogal veel over te doen is. Uh, binnen de gemeenteraad, uh, uh, hoe, hoe heeft u daarmee te maken gehad? En, en wat zijn de ervaringen tot nu toe? Is Zandt er helemaal klaar voor? Nou... Uh, je vraagt het aan mij, want je kijkt mij aan. Nou ja, ik, uh, het maakt mij niet zoveel uit wie van u beiden dat, uh, dat beantwoordt. Maar in ieder geval, we zijn er erg nieuwsgierig naar als burgers nou, natuurlijk. We zijn, uh, we zijn er inderdaad druk mee bezig, al, al enige tijd. Ja. Gaat het zo? Ja, zo gaat het ja, gaat goed hoor. Uh, al enige tijd zijn we ermee bezig, dus vorig jaar al. En uh, ja, uh, het gaat... Het gaat goed. Ja. Het, het heel prettige is dat uh, bij belangrijke besluiten uh, de hele gemeenteraad, of nagenoeg de hele gemeenteraad, achter die besluiten staat. Ja. Dat is heel positief. Ja. Want er wordt wel eens gezegd hier in Zandvoort dat uh, uh, we als uh, politieke partijen altijd uh, vechtend in de heg liggen... Ja. Ja. Uh, een beetje stigmatiserend. Ja. Maar als het om echte belangrijke dingen gaat, ja. zoals dus de decentralisatie van het sociaal domein, ja. dan gaat, het goed dan, uh, gaat ja, het goed. dan gaat het goed. Ja, je... en, uh, maar we zijn er nog niet, ja. hè, Willem. Want uh, moet er moet nog een, een heleboel jaar, gebeuren. Ja. En het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Meneer Paap, hoe kijkt u er tegenaan? Ja, nou ja, wat uh, Ruud zegt. Uh, mag Ruud zeggen, he, meneer die nou, dat heb zijn ik liever karo, niet, uh, Willem. Nee. Weet. Hoe oud bent u eigenlijk? Nou, nee. ach. 57? Huh? Bijna. Nou, natuurlijk kunnen we ook aan de hand geven. Maar uh, ja, het duurt natuurlijk een paar jaar voor alles goed in orde is natuurlijk. Ja, het wel is goed in natuurlijk. Met name natuurlijk het, het ambtenarenapparaat en mensen die het allemaal moeten uitvoeren. Uh, als, ik, als ik het uh, in grote gemeentes bekeek. Nou, dan was dat nogal hectisch. En uh, dan, uh, zijn, dan gaan er heel wat uurtjes uh, in zitten. Mensen die overwerken, uh, halve nachten doorwerken, heb ik zelfs begrepen. Hoe is dat hier in Zandvoort? Nou, het is, het is een beetje, beetje anders dan bij grote gemeenten. Ja. Uh, wij zijn bezig met het overhevelen van het ambtenaarapparaat naar Haarlem toe. Ja. En met name uh, de mensen die werkzaam zijn in wat we dan noemen het sociaal domein. Ja. Daar hebben we overigens bewust voor gekozen. Omdat Zandvoort natuurlijk een relatief kleine organisatie heeft. Ja. Terwijl we um, ja al die dingen die bedacht worden in Den Haag, ja. daar, daar kunnen we eigenlijk, dat kunnen we met zo'n kleine organisatie niet, niet uh, behappen. Ja. En dat is eigenlijk ook de reden dat wij een samenwerking hebben gezocht met de gemeente Haarlem. Ja. Dat en uh, is ook de reden dat de mensen die hier in uh, Zandvoort op het Sociaal domein werkzaam waren, ja. nu in dienst zijn van Haarlem. Ja. En we hopen dat daardoor uh, het werk um, ja, uh, wat makkelijker en wat praktischer uh, uitgevoerd uh, ah, kan worden. Ja. Nou is, nou is het doch... efficiënter, ja. ja, uiteraard. Is misschien al zo dat, dat de gemeente Zandvoort überhaupt al gebruik maken natuurlijk van instellingen uh, buiten de gemeente mm -hmm. als het gaat om jeugdzorg. Ja. Noem maar even als voorbeeld en uh, ook uh, ja, allerlei andere zorgtaken. Ja. Dus uh, uh, misschien ook wel uit het Haarlemse. en is daarom met reden gekozen om uh, voor de gemeente Haarlem. Het ligt, het ligt wel een beetje, een beetje voor de hand om te kiezen voor de, de gemeente Haarlem. Ja. Um, er waren natuurlijk andere opties, zoals met Bloemendaal en, en Heemstede. Maar ik heb begrepen dat de onderhandelingen daarover eigenlijk wat stroef gingen. Ja. En dan word je eigenlijk al automatisch een beetje uh, ja, in de armen uh, gedreven van, van Haarlem. Maar dan ja. bedoel ik dat eigenlijk heel erg positief. Ja, dus, en, nou even uh, terug naar de lokale radio. Vindt u het leuk om af en toe hier aan te schuiven om eens te praten over allerlei zaken die in de raad spelen? Natuurlijk. Natuurlijk. Ik zie de hem de heel de bedenkelijk, de heel de bedenkelijk de kijken de nu. Ik zie hem heel de bedenkelijk de kijken. De ik vind uh, het hartstikke. Hoe is dat met Willem Paap? Nou ja, mij, ik, ik kom altijd dus. Uh, <lacht> Doe dus maar te roepen en is dat klaar. Het is heel plezierig voor de mensen die luisteren naar de lokale radio. En dan krijgt de lokale radio ook een beetje betekenis. Voor de burgerij. Los van de leuke muziek, wat voorbij komt natuurlijk. dat is hier toch al 25 jaar. Ja, dat is er zo. Maar we willen eigenlijk, althans, dat is een wens van mij als presentator, omdat ik het leuk vind ook. We zouden eigenlijk graag willen dat er eens wat meer gezichten van het gemeentehuis hier binnenlopen om ons bij te praten als het gaat over allerlei actuele beleidszaken. Alleen als het drank is. Kom ik zie uitnodiging. Ik zie, ik zie, uitnodiging hè? Gewoon naar binnen staan. Ja, uh, stap naar uh, binnen. U mag zo binnenlopen, maar we kunnen dat natuurlijk ook georganiseerd doen. We ja, maar Ruud houdt van uitnodigingen. Uh, ja, <laughs> nou, nee, ja, hij oh, deze wel. dan, hè? Ik ik die boven zijn Oké. Okay. Ik, ik denk dat Ruud Jansen, uh, mijn is... collega, hier popelt om weer een stuk muziek op te zetten. Ja, ik ik dan wil u bij deze in ieder geval hartelijk danken dat u vanmiddag hier naartoe bent gekomen. En dat u wat vragen van mijn kant hebt willen beantwoorden. Hoe vindt u het hier? Ik vind het hier uh, fijn en ik, heb, uh, ik ben blij dat ik 25 jaar geleden samen met Jaap Peters van de VVD ja. mijn kop heb uitgestoten in, in de gemeenteraad ja. om CFM uh, van de grond te krijgen, ja. want anders waren we de branding geweest. En die is feed, heb ik begrepen. Ja. Nou, zie je van niet hoor, ja. we gaan niet feet. Ruud Zoonbergen van D66 uh, heren, van d 66 en Willem Paapkracht. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. We gaan weer even een muziekje doen. Sociaal het antwoord. Weer een uh, lekker actueel plaatje van Reimagine Dragons. En dat noemen we: dat heet Shots. Er zit steeds iemand aan mijn knopje te draaien. We gaan niet nummer 1 aan wat harder zetten. Er zit iemand aan mijn knopje te draaien. Steeds. En het enige is dat hij harder is, en dan is dat hij weer zacht. en dan is dat hij weer hard, en dan is dat hij weer zacht. En dan die... Ja, zo is het goed. Langzaam we staan. Weet je zeker dat ik het niet doe? Nee, jij doet het niet. Oké. Okay. Nee, als jij het deed, dan... Uh... Ja, dames en heren, het is nog steeds uh, gezellig hier bij uh, de studio van CFM. Allerlei aardige, zandvoorts, uh, belangrijke mensen zijn in de studio aanwezig... om hun licht te laten schijnen over het functioneren... en van de, deze prachtige lokale omroep, die dus 25 jaar bestaat... en wat ons betreft nog 25 jaar doorgaat. En misschien nog wel langer ook, je weet maar nooit. Um, het is uh, lekker gezellig, je hoorde net de Imagine Dragons... en dat nummer dat heette Shots, een van de hits van het... Want u weet het, bij CFM hoor je muziek die je elders niet hoort. Ja, en weet je wat ook het mooie is, nou, Rut? Nou, nou wat zit je er nou weer tussendoor te wouwen? De groot? Als, je, als je naar kanaal 40 gaat op je televisie, op zich je niks. Digi digitale zicht. Oh, kijk, we hebben beeld. Zie dan, dan zie je, dan? je gewoon hoe druk het hier in de studio is en ja, hoe gezellig ja, het is. We hebben ineens beeld, zeg. Ja, mooi, we ja. nu in beeld? ja, we zitten er nu in. Hoe komt in dat, in dat beeld? altijd als Miesbeek achter de microfoon? Hebben we ineens beeld gedaan? Dat daar, kan ja, ook niet. Daarvoor hadden we nooit beeld. De Dat boven. De maar boven hebben we ieder geval beeld. Ja, goed. Nou, we hebben weer. Ja, twee nieuwe uh, belangrijke mensen uit de gemeenteraad aan de tafel zitten. Charles praat met ze. Ja, uh, Kees Mettes was aanwezig. Lisbeth Tjalk, uh, zij is onlangs uh, wethouder geworden in december. Ruud Sandberg hebben we zojuist gesproken van D66. Willem Paap, hij is uh, fractievoorzitter van uh, Sociaal Zelfvoort. En nu Henk uh, Keur en Leo Miezenbeek uh, aan tafel. Van harte welkom. Ja, ook, wel, wel, ook van ik... harte welkom. Ik wil beginnen met te zeggen dat ik het fantastisch vind dat er toch een, een aantal bestuursleden, raadsleden, uh, wethouder en straks ook de burgemeester uh, de moeite hebben genomen om uh, onze kant op te komen en om uh, het, het feestje met ons mee te vieren. 25 uur uitzending. Er zijn een aantal vrijwilligers die lopen straks... helemaal op hun wenkbrauwen morgen. morgen. Dan, aan, het eind, aan het eind van de rit... dan, dan kunnen dat ze heb ik, Dat heb ik zondagmorgen... om twee uur. Ik moet uh, ook... In bijzonder in het zonnetje zetten... Uh, meneer uh, Marcus van Dam. Hij is uh, de, onze... technicus. Hij, hij zorgt dat alles... Uh, uh, perfecte eter ingestuurd wordt. En uh, hij zorgt dat er microfoons... op tijd klaar liggen. Hij gaat... Uh, zondag met een jazz-uitzending alle live... Uh, gebeuren. Gaat hij... technisch uh, voorzien van, van alle gemakken. Uh, dus zulke mensen zijn... Heel belangrijk voor je organisatie. Mensen die uh, uh, waar vrijwilligers werken zich volledig inzetten voor een, voor een lokale omroep. Nou, uh, nou dat was het, <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> mijn ja, eerste. Ja, mijn eerste vraag aan de raadsleden is natuurlijk van. Uh, hoe kijken jullie er tegenaan? Nou, Leo hoe hoef ik het eigenlijk niet te vragen, want die heeft zich ook bijzonder ingezet voor CFM. Ja, nee. CFM, dat is, uh, dat is aan het hart gaan liggen. Ja. Het is, uh, ze zijn hier naartoe verhuisd en toen hebben we hier de heleboel boel verbouwd in het verleden. Ja. En dat, is, uh, dat is met een grote groep geweest. Ja, ik heb je onlangs hier ook nog een keer te gast gehad. En toen heb je daar uitgebreid ook over verteld dat er heel wat zweetruppeltjes liggen, Leo. Ja, zeker weten. Ja, ja. ja. En uh, Leo, Leo heeft ook hoofdpersoonlijk persoonlijk die vloerbedekking ontworpen, hè, die ligt. Is dat zo? Ja, dat heb je helemaal ontworpen, dat is geweldig. <laughs> Voor degene die het mooi vindt, mag het weten. Ja, fantastisch. Art Nouveau heet dat geloof ik. Meneer Henk Keur, ook aan tafel. Henk, welkom ook hier bij ZFM's Zandvoort. Ja. Ben je al meer in de studio geweest? Of ja, een... nee, het is niet de eerste keer. Het is niet natuurlijk onze hoofdcartoonist, hè, Henkeur. Ja van Henk en Willem Cartoon. Ja, maar uit. niet verder vertellen. En, nee, natuurlijk uh, ook niet. Als, als ik nou een aantal contracten voorleg, dan kan jij ze allemaal tekenen. Het ligt er aan. <laughs> het ligt er zijn of, niet. of het de goede zijn of niet. Nee, want ik, heb, ik, ik hoor vanaf de zijlijn dat je je bezig houdt met tekeningen maken. Ja. ja. ja vertel, okay. vertel eens aan de luisteraars die dat nog niet weten hoe dat zit. Ja, als ik uh, iemand iets zie of bepaalde persoontjes hier achter die microfoon staan achter. <laughs> ja. Die zie ik was lopen of uh, Robert, waar zit hij nou, het leuke dan, is, uh, als je de CFM-app had, dan uh, had je hem kunnen zien vandaag uh, bij, bij het bericht van het 25-jarige jubileum. Er stond een mooie afbeelding bij ja. over 25 jaar CFM. Een mooie tekening van, uh, uit zijn hand natuurlijk. Uit zijn hand. Hey, uh, nou, dan mag je er even een applausje voor geven. Maar, maar het is een hobby van mij. Het is een hobby. Maar Henk, zijn dat ja. tekeningen een beetje in de cartoonsfeer? Of, of doe je ze heel realistisch? Hoe, hoe, hoe nee, is het dat? is allemaal cartoon. En ik heb, maak ook tekeningen van het strand en uh, het dorp en uh, de zee. En uh, van mezelf. Ah, Oké. Okay. En jou, dus, jouw uh, bemoeienis in de politiek? Want we <lacht> hoorden net van uh, Ruud Sandbergen van D66. Uh, en ook van Kees uh, Metes Dat de sfeer in de, in de, in de gemeenteraad, als er... Uh, hele belangrijke besluiten moeten worden genomen, zoals nu de WMO-overdracht uh, van het Rijk naar de gemeente, dat er dan eenheid is als het gaat om het sociaal domein. Ondersteun jij dat? Of, of zeg je van, nou, we liggen we nog wel eens de rollenbol over de tafel? Ik neem aan dat Willem, uh, of Willem-Pap, die heeft het ook al gezegd, dat is degene die in de raad zit. Ik ben buitengewoon raadslid. Ja. En uh, ja... Kijk, ja, luisteraars, u, u, kunt dat, u, kunt dat, u kunt dat niet zien, maar er komt nou een heerlijke schaal met, met uh, allerlei hapjes voorbij. leverworst zie ik. En, uh, uh, maar dat mag uh, jij niet uh, hebben, want je mag niet met volle mond praten. Nee, dat is nee, het ja, bedoel, Ik moet even wachten. <laughs> maar als het goed is, dan, is het altijd, dan moet je steunen als het goed is. Dus, ja, uh, ja. En als iets niet goed is, dan moet je gewoon je mond open doen. Kom aan. Zeg maar buitengewoon raadslid. Uh, even voor de luisteraars uh, en ook voor mij trouwens. Ja, want uh, ik ken wel gewone raadsleden, maar buitengewoon raadsleden, die vallen in of zo. Hoe, hoe zit dat? Nee, dus? hoor, dat is bij de commissie, ik heb je geleden uitgelegd weet je nog ben je, je zo kort gehouden ja. <laughs> en daar begint het mee <laughs> daar begint het mee nee vertel, vertel nog even vertel nee, buiten gewoon aansluiten dat zijn uh, voor voor commissievergaderingen en dan kun je daar gaan zitten en dan kun je dus meediscussiëren over bepaalde onderwerpen en dat legt net ja. aan wat voor portefeuille je ja. hebt. Charles, men noemt dat ook wel en dan steunfractie. Dan de... steunfractie. Steunfractie? Steunfractie. Ja. Zo noemen ze dat. En, uh, Al die laten de boel steunen. Ja. wij <laughs> steunen is dus diegene die we en nodig steunen. vinden. Ja. ja, ik ben zeer onderlegd hè, politiek. Ik heb drie maanden in de gemeenteraad van BVW gezeten, dus ik weet overal wat over. Gaat. Steunfractie. Steunfractie. Ja. ja, dat is iets anders dan een steunkous, he, dat je dat even weet. Oh, Oké. Okay. Um, Ten aanzien van uh, nou, het, het uh, deelnemen, dus uh, als uh, buitengewoon raadslid aan, aan, aan de gemeenteraad, hoeveel uur ga, gaat er nou in zitten in de maand voor jullie? Nou, zat. Als je het interesseert en je wil iets goed doen, dan moet je ook alles opzoeken, lezen. En dan gaat er harder wat uurtjes in zitten. Daar moet je er ook voor inzetten. Ja, natuurlijk. Want als je dat niet doet, dan kun je ook niks over vertellen. En dat is het probleem. Ik hoor van Leo dat het een uurtje of is, Leo. Ja, daar ben je wel zomaar kwijt. Een uurtje van acht ben je er zeker mee bezig om je stukje bij elkaar te halen. En welke commissies nemen jullie zoal een deel? Eh. Oh, uh, hoe heet u die commissies ook alweer? Nou, ik weet ze niet uit mijn hoofd. Je weet ze niet er zijn, er zijn, Ik weet ze niet uit mijn hoofd. Er zijn drie, drie commissieavonden en er ja. is een raadsvergadering. En is het nou zo dat besluiten die in die commissie uh, worden, worden genomen, dat er dan ook geen, dat er geen nee. raadsbesluiten meer worden genomen? In, in zijn, die commissies no? worden geen besluiten genomen. De commissies worden dingen oh. besproken, worden okay. dingen doorgenomen, worden ja. nog, daarna nog na de vraag gesteld worden. Ja. En in de raad worden uiteindelijk de beslissingen genomen. Oké. Okay. Ja, ik heb vroeger wel eens, ja, ik heb zelf ook voor een gemeente gewerkt, en ik heb ook begrepen dat er, dat er uh, sommige commissies, dat er wel uh, besluiten worden genomen, dat dan de raad uh, natuurlijk het besluit moet bekrachtigen, maar zijn het nog hamerstukken. Ja, dan zijn het hamerstukken, maar ja. dan, dan, is, dan is het nog niet besloten, hè, want uiteindelijk het, het besluit is dat het hamerstuk... Ja. geaccordeerd moet worden. Dus. Ja, ja. Maar uiteindelijk dan wordt, dan is er overeenstemming in de, in de commissies. Ja. waarin we zeggen van oké, okay, dit is, hoeven niet meer nader te besproken worden, dat is goed zo. Ja, ik heb in principe altijd op terugkomen. Sorry, eventjes de microfoon die kant op, ja? Het kan altijd er iets op terugkomen. Kijk, dat kan wel arm een hamerstuk zijn, maar dat er gegeven met iets zegt van nou, ik heb toch nog een vraag of er zijn toch wel dingen die ik eventjes wil zeggen. Nou, dat kan het even goed nog wel. Ja. Ja, ja. Dat is maar beslist. Maar, uh -huh. uh, uh, als ik praat dus over die acht uur die Leeuw aangeeft, Henk, dan, dan, dan, dan, dan ben je het mee eens. Dat is ongeveer ook jouw uh, jou inbreng. Ja, als ik thuis ben, dan zit ik er wel meer hoor. Dan zit je er wel meer. Uh, want als ik iets wil. Kijk, <hnelupper> als ik uh, ergens mee bezig ben, is een. Dan... Ik noem wat, maar ze zitten met portefeuille dan uh, veiligheid, brandweer en dat soort dingen allemaal. Riddelijk, ja. Daar ja. ben ik er veel meer mee bezig. Want ik wil gewoon alles weet en het onderstaat te kan ja. hebben. Voor ook verkeersveiligheid? Project, dus, hek, of? Dat je wel met het, het ijs uh, komt daar dus. Nou hebben jullie, nou, hebben jullie een, een, een, een, heb ik begrepen, een echte Zandvoortse naam, Keurig. Ja. ja. En ik, hoorde, ja. ik, ik zag nog net de naam Pape, Willem Paper voorbij komen. Paap is natuurlijk ook nog veel gehoord Als jij nou buiten op straat loopt uh, in het dorp, uh, gewoon op een lekkere zomerse dag, uh, word je dan aangesproken door de, door de mensen? Uh, ja, als je mijn jou... naam gaat noemen, dan... Uh... Kijk eens wel om, ja. Ik bedoel natuurlijk, bij, bij, uh, de, word je aangesproken uh, gelet op je uh, uh, werk als buitengewoon raadslid? Ook dat, ja. ja. Ook dat. Wij ja. zitten samen wel eens op een bankje ja. voor, de, voor het gemeentehuis. Ja. Open vergadering noemen we dat. Ja. Gaan we even zitten en dan, ja. uh, nou, dan komt heel wat mensen die voorbij komen hebben even een vraag. Ja. We werken ze te lobbyen natuurlijk. Ja, nee, ja. dat hoeft je ja. lobbyen, maar als je, als je iets, oh. iets wil weten, je wilt, ja. vraag je het gewoon. Ja. ja. Het, is, bedoel, uh, het is niet zo moeilijk hoor. Oké. Okay. <laughs> Daar ben je voor? je bent er voor de mensen hoor. Want nou, ga je, dus ga dan... jij ook over de verkeersveiligheid, uh, Henk? Het, als het, dat zit in mijn portefeuille. Dat ook, zit ja. in je portefeuille. Oké. Okay. Heb je er en vragen ik, over? Dan? Ik heb er een ja, vraag ja, over. Iets met een zeeman dat geloof ik. Ja, ik vraag me af waarom het zebrapad van de Van Gerkenstraat hier om de hoek... verwijderd is en uh, eigenlijk vervangen is door een hele onduidelijke situatie... met, een, met een, het woord stop op de rijweg... maar, terwijl, maar de, het, het, uh, de voetgangersoversteekplaats is weggehaald. Ik denk dat het voor de, voor de voetgangers niet bepaald een veilige situatie is. He, uh, automobilisten weten dat als er een zebra is dat ze voor de zebra moeten stoppen. Dat geldt nu dus niet meer. Dus de, de, de, de voetgangers, voor de voetgangers is het een onveiligere situatie... Uh, geworden. Kun je daar iets over zeggen? Met de staan. Ja, hier dus. op het hoekje. het hoekje. Ja, hier op de hoek van de tolweg. Ja, kijk, af en toe zijn er dingen die zijn nog erger dan het weer. Daar ja. heb je een veranderd uh, op verslag. Ja. Maar ik zou het eerst moeten zien. En als er iets is wat ik denk van nou, dat is bespreekbaar, dan gooi ik het zo in de commissievergadering en dan uh, kunnen we het zo nee, naar voren brengen. Ik zou het doen, als ik jou wil. Ja, nee, maar dan moet het eens zien natuurlijk. <laughs> ja. er is, er is er nou, loop even naar de hoek, dan kan je ja. het zo zien. Ja, er is daar een situatie ontstaan. Die gevaarlijk was omdat mensen doorreden. En nu hebben ze een stofbod gemaakt. Maar een stoffenbod en een zeberenpad. dat gaat weer niet samen. Dus nu hebben ze het zeberenpad weggehaald. en een groot boord stop op de weg gelegd. Ja, maar dat mag niet. dat de auto stoppen... en dat je dan weer kan oversteken ook. Dus of het nou veiliger is of onveiliger is. Nou, ik zou je vertellen vanuit het oogpunt. van vanuit het oogpunt van. Als je een zeberenpad is, hij zegt dat al. Als je een zebrapad is, hoor je te stoppen. En dan hoef je ook niet te veranderen. Een zebrapad is gewoon stoppen. Als er niemand loopt bij een zebrabad, hoef je niet stoppen. En daarom reden ze door. Dus. Je moet altijd ja. sowieso moet je daar, ja. Want er is ook een fietspijn. Ja, ja. dus dat is maar juist ik... het probleem daarom. Het probleem is dat ik vanuit het oogpunt als voetganger zijnde... Ja. dus geconstateerd heb dat het minder veilig is. Ja. Want ja, nee, normaal, als jij nee. dus aanstand te maakt een zebra op te lopen, of een voetgangers praat in het algemeen: hè? je dus de aanstand maakt om, om de voetgangers ja, over op te lopen, nooit te stoppen. Dat gebeurt nu dus niet. Dus nu, nu, als ik daar wil oversteken, dan moet ik gewoon op die auto's gaan wachten, want die rijden door tot aan de stoptrek. Ja, maar dat is dus voor voetgangers die nu wel verplicht te stoppen, omdat er een stopverbod is. Ja, maar dat stopverbod maar dat, dat is, is inderdaad. Je hebt, je hebt gelijk. Ik denk dat het, dat een ja. ding is om mee te nemen. Ja. Het is best wel een. Ding waar nog eens naar gekeken moet worden. Ja, het, het is voor voetgangers minder veilig. Maar we gaan maar ons even voor inzetten voor. Kijk, je dat ons bedoel ik. we goed, zo, Dan gaan we nu een muziekje doen. Ja, we gaan een muziekje doen. Nou, zo goed. Ik heb nog een verzoek van. Uh, ik had nog een verzoek van uh, Willem Paap en die uh, kwam met een heel mooi uh, werkje aanzetten. Die zei: uh, wil je voor mij even draaien? Warm Air van Vanessa May. Dat schijnt een beetje klassiek te zijn, maar wel heel mooi. Nou, dan komt hij. Dit is 25 jaar ZFM. Ladies and gentlemen.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 Warm Air. En er zit weer iemand aan mijn knopje te draaien. Dat is wel vreselijk. Um, Warm Air heette dit. En dat was Vanessa May. Klassische viraliste. Um... Ja, inmiddels uh, aan tafel uh, Belinda Jurgensson. Zo moet ik het uitspreken. Schillen, een Zweedse naam. Ze zong vroeger in Abba. Ja. <laughs> Sandberg is ook een Zweedse naam. Oh, Sandberg is ook een Zweedse naam. Nou, het Zweedse kop. Ja, en nu dus bij ons in de studio, Belinda, uh, uh, je, je was wethouder tot voor kort. Ja. En nu nog de raadslid natuurlijk. Klopt. Uh, maar ook voorzitter van ZFM Zandvoort. Ja. En hoe bevalt dat? Ja, helemaal goed. Helemaal, goed. helemaal leuk. Ja. Wat, wat zijn jouw uh, ervaringen tot nu toe? Wat, uh, wat, uh, noem, heb je al echt uh, dingen meegemaakt waarvan je zegt, van, nou, dat voel ik zo leuk of uh, iets bijzonders? Ja. Het warme bad. Nou, ik vond wel gisteren heel erg leuk. dat, dat We zijn natuurlijk begonnen gisteren met de uh, vier uur uitzending. Echt met het jaar negentig. Ja. Um, en toen was het een heel leuk woord. Hans, die begint nu al te lachen. Want daar is hij geloof ik gisteren tien keer zo. zo heeft hij daar ja. zijn tong over gebroken. Nee hoor, ja. even ja. geitjes dus dan. Maar het, is, ja. ik vind, uh, het toont wel aan qua sfeer. En hoe we met elkaar omgaan. Dat dat heel erg leuk is. Ja. We hebben recent, hebben we op een maandagavond... Een bitterballen sessie gehouden, zoals we dat hebben gedoopt. Ja. Zo van jongens, kom binnen. Ja. Uh, even ter voorbereiding ook op de, op de 25 uur. Wat gaan we doen? Wat zijn de voor ideeën? Want het zijn toch allemaal vrijwilligers die het, die het doen. Dus, die het waar moeten maken. Ja, ja. die het ja. waar moeten maken. Dus toch gewoon die, die betrokkenheid met elkaar ook uh, te kweken. En ik denk dat dat. Uh, dat is goed gaat. Dat dat nou, heb goed jou, nou heb jij ook best wel een mooie radiostem, vind ik zelf. Hoe, hoe, hoe liggen de ambities om zelf iets uh, te gaan doen bij, bij ZFM als, uh, als presentatrice bijvoorbeeld? Ja, vertel eens. Oh, Dat lijkt me wel leuk. Als uh, sidekick of zo? Nee hoor, ik, nee, dat lijkt me nou, Ik kan er nog één gebruiken op, uh, op woensdag, donderdag en vrijdag. Dus uh, je, bent <laughs> ja, deze uit, je bent bij deze uitgenodigd. Bij deze uitgenodigd. Nee, hartstikke leuk. Nee, Kom maar hoor. Fantastisch, ja. ja. Wow. Uh, maar... maar ik heb hier nog iemand naast me zitten. Ik geloof dat hij dan een duopresentatie ervan wil maken. Begrijp ik dat goed, Rut? Als liberalen onder elkaar kunnen wij er een duo presentatie van maken. Het lijkt me hartstikke leuk. Kijk. Alleen, waar gaan we het dan over hebben? Dat maakt niet uit. We gaan het in, we gaan het in ieder geval niet hebben over klassieke muziek. Nee. Ja. Heb je iets tegen klassieke muziek? Ik heb nee, speciaal voor jou is... dat nummer gaan Ja, Maar voor s'nachts in slaap en te vallen het, is heel erg lekker. En ik heb begrepen <laughs> dat het een diepe indruk op je gemaakt heeft. Ja, onwijs. Ja, de euh, inmiddels is inmiddels aangeschoven van meneer Ruud Sandbergen. Hij was al eerder gesprekend uh, met hem. Ruud, uh, ja, je hebt het, uh, het woord liberaal steeds in je mond. Uh, heb je daar iets uh, uh, bijzondere reden voor om dat, uh, om dat aan te kaarten? Hij zou liever bij de VVD willen, denk ik. Nee, Ruud? Er zijn twee liberale partijen in Nederland. Ja. Ja. Uh, de eerste is D66. Ja. En dan komt er een tijdje niets. En dan komt de VVD. Uh, Ruud, uh, maar het zijn liberale het is een geintje, Ruud, is een geintje vertel, vertel eens aan de luisteraars hoe jij aankijkt tegen de landelijke politiek. Meneer Pechtold bijvoorbeeld. Hoe doet hij het in de... In de in Ik de vind, de, vind de, dat uh, Pechtold het heel uh, goed doet. Ja. En uh, ja, hij is al een tijdje bezig. En uh, je kan zeggen uh, wat je wil. Maar toen hij begon... Uh, toen had D66 een dieptepunt, ja. kan je wel zeggen. Ja. Ik geloof uh, dat we op drie zetels ja. stonden. Ja. En uh, het is nu iets meer. Ja, Ik heb het niet meer bijgehouden. Ja, Ik kan wel me ook nog heel goed meer. herinneren de periode dat meneer Pechtold uh, door meneer Hans Wiegel bijvoorbeeld uh, uh, werd uitgemaakt voor. Uh, uh, ja, uh, hoe, hoe maakte hij dat? Minister zonder portefeuille ofzo? Omdat hij gewoon een hele sobere port ja. port portefeuille toen had. Ik heb dat eerlijk gezegd ook niet zo begrepen, wat, uh, wat uh, D66 toen uh, oh, met dus z'n tweeën. Oh, je het gelijk begrijpen. Nee, nee, nee, ik geef hem niet gelijk. Maar. Um, je kan er wel mee instemmen. Het, nou, het was op een gegeven moment een, een, een, een vertegenwoordiging van mijn partij in een regering. Waarvan ik denk: van god, uh, hadden we niet beter in de oppositie kunnen zitten? Oké. Okay. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Uh, de rest van de partij had daar duidelijk een andere mening over. Maar wie ben ik? Ja, Jij bent we, moeten vol... het, we moeten het helaas gaan Sean, Want ja, we <laughs> hebben nog maar drie minuten. Ja, We gaan na, na de pauze, na het nieuws even verder praten. Maar we moeten nu uh, uh, naar het nieuws en het weer. En ik ga even een, een liedje draaien als slot voor Ivo. Want die vond dat de muziek een beetje meer op tempo was. Nou, dit is dus speciaal voor uh, Ivo. Ja, kom maar Hans.